Kees Groot met het NOS-journaal. had Al-Bayrak stap na de verkiezingen uit de politiek. Ze vinden tijd voor andere dingen. Al-Bayrak kwam in 1998 voor de PvdA in de Kamer. Ze was ook staatssecretaris van Justitie. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kreeg Al-Bayrak ruim 129.000 voorkeurstemmen. Ze was onlangs nog een van de kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA. Die verkiezing werd gewonnen door Diederik Samsom. Het OM doet onderzoek naar het overlijden van een patiënt op de intensive care in het academisch ziekenhuis Maastricht. De patiënt is volgens de politie een onnatuurlijke dood gestorven. Ook het ziekenhuis onderzoekt het incident. De patiënt overleed begin vorige maand. Zowel de politie als het ziekenhuis kan niets zeggen over de doodsoorzaak. Volgens berichten in de media zou de patiënt verkeerde medicijnen hebben gekregen. De inspectie voor de gezondheidszorg stelt een thuiszorginstelling in Veenendaal onder verscherpt toezicht. Het gaat om Garim thuiszorg. Deze instelling springt volgens de inspectie structureel onveilig om met medicijnen. Bij bezoeken door de inspectie bleek onder andere dat een medewerker van Garim een behandeling met medicijnen was begonnen zonder een arts te raadplegen. Het verscherpt toezicht geldt voor een half jaar. Het bevrijdingsfestival in Apeldoorn gaat zaterdag niet door. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De organisatie was in zee gegaan met een beveiligingsbedrijf, maar dat trok zich gisteren terug. Volgens de gemeente is het te kort dag om nieuwe beveiligers te regelen. Het festival zou dit jaar voor het eerst plaatsvinden in het Meenpark. Op het programma stonden onder meer kajak, brainbox en Grupo sportivo. De organisatie verwachtte ruim 30.000 bezoekers. Het weer bewolkt, maar vooral in het zuiden kans op wat zon. Het wordt 14 graden aan zee en 18 in het zuiden. En het oosten van het land morgen bewolkt en af en toe wat regen. Dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Knopendel 2 kilometer. Zijn er twee rijschokken dicht na een aanrijding. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Alphen Dolder, 3 kilometer. Tot zo over de verkeersinformatie.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 5 liter is ascolata Mi sembrava belle andata Ma baciato, l'ho baciata A un tratto l'ho agganciata Dalle braccia me sgusciata Ma guardato, l'ho guardata L'ho bloccata, carezzata Sul visino, sudifata Ma sembrava una patata L'ho achiaffata, l'ho frullata E ne ho fatto una frittata Oh yeah Si dice così, no? E poi, che idea Quale idea? Non vedi che lei non ci sta Che idea Quale idea?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 Can't be true cause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 See... Ik heb todo, ik ben desastre en ik weet wat er gaat Ik heb niet kunnen mijn Alguien heeft met hilos van mijn ansiedad. Ik heb mijn zorg en mijn spal. mijn Tus dedos son las si dan la cuerda es que es la fuerza del corazón. No, no, es la fuerza que te lleva, que te que te llena, que te arrastra y Dios, es un sentimiento, una obsesión. La verdad, te crea niet wat ik es la puerta del niet es la puerta que te lleva niet no ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik het het het het het is wat je doet, wat amante doet, dat je doet, wat je doet, wat je doet, wat je chiquillo travieso, provocador, doet, la fuerza del wat At that door, movie. Would you listen to my song? If only I give you one last chance, one last chance. with the devil. To the I might listen to your song Ooh, Before you walk out that door Listen They said two wrongs don't make, right. don't make it right So if I'm wrong I ain't trying to fight I'm trying to have some dinner with some candlelight Lay up in the bed and make love all night So puppy I won't leave Maybe I'll just stay I Promise me that you'll do the same Girl I'm gonna love you like I never loved Touch me like you Yo, if you give me the chance, Now, girl, baby, I'm gonna show you stay, that I forgive you and I ain't gonna forget that you brought me here, baby, baby, baby, baby, baby. But I have grown from a thug to a man. Built my castle with bricks and no longer. Hey, hey. love all So, puppy, so I, I won't leave, baby, I'll just stay you Promise me that you'll do the same I'ma love you like I never loved you Touch me like you never touched you me I'm the so straight, I'm girl, not a little crazy, crazy.